Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. Bij de wereldbeker schaatsen in Salt Lake City... heeft Sangwa Li Lee opnieuw het wereldrecord op de 500 meter verbeterd. De Koreaanse kwam tot 36 seconden en 36 honderdste. Dat is ruim twee tienden sneller dan gisteren... toen Lee ook al een nieuw wereldrecord reed. Irene Wüst won de 1500 meter in een Nederlands record van 1,52,08...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 BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Prachtige gingen. Uh, de overnachting. Uh, radio 1, het nieuws van alle kanten. Uh, en uh, natuurlijk... niet uh... Maar dat maakt niet uit. Uh, dan doen we het zonder jingle. Ik uh, zit hier tegenover uh, Joris Linsen, de beroemde presentator van onder meer uh, Hello Goodbye. En jij zou openen in het Mexicaans. Ja, dat zou dan uh, eigenlijk zo eens moeten zijn, als we er zijn. Ja, we zijn er. Uh, Muy buenas noches a todos escuchándonos en la radio. Ahora estamos aquí, Patrick Lodiers y Jorge Linsen. <laughs> radio Caramba! <laughs> Bienvenidos a todos. Ja, dames en heren, dit is toch fantastisch. Het stemgeluid uh, van Joris Linsen, die zichzelf dan Gorg noemt in het, uh, in het Spaans. <laughs> um, uh, ja, Joris, bekend van Hello Goodbye, je bent daarmee gestopt. Maar gisteren nog ja. uh, mooi op televisie met Joris Showroom. Maar vertel even het Spaans. Het is eigenlijk Mexicaans, hein, moet ik zeggen. Hè? Ja, ik heb uh, Latijns-Amerika studies uh, gestudeerd en... Uh... Daarvoor heb ik vier en maand uh, onderzoek gedaan... in Mexico stad in 1990, uh, 1991. 91. En daar ben ik uh, besmet geraakt met het Mexicaanse muziekvirus... en met die heerlijke Mexicaanse taal. Een beetje lijzige, wat langzamer Spaans. Ook niet met die vragen V en zo, wat je altijd in Spanje hebt. Uh, echt een macho taal voor, uh, voor cowboys en mensen met zelfmedelijden. En die muziek van die Mexicanen, die heeft mij echt betoverd toen... Ik was toen eigenlijk uh, rockzanger. Ik zat in de Vendetta's. was echt een soort uh, Bon Jovi-band. Uh, uh, grunge. En uh, ik zag daar die uh, echte Mexicaanse muzikanten. Met van die prachtige pakken aan. Die echt stijf stonden van de ingedroogde tequila. En ik zag die pokdalige smoelen. Die, die, ik hoorde die stemmen. En ik dacht van... Tering. Dit is eigenlijk wat ik altijd bedoelde. Alleen dan is het dan, ja, het is in Mexico en zo, maar gewoon die hele pure muziek, die hele poëtische teksten. En, uh, ja, dat, dat zwelgen in zelfmedelijden, hè, wat je natuurlijk wel met een zekere knipoog maar er ook, wat er eigenlijk ook de smart van André Hazes heeft en zo, dat je echt met z'n allen, meesleurt in dat mee zelfmedelijden. Dat, dat zag ik daar en toen dacht ik van... ja, dit is eigenlijk wat ik wil in het Nederlands. Maar dat heeft toen nog heel lang geduurd. Heel lang. want, want dit, ja, Mijn rockband die had helemaal geen zin in Nederlands Want en dit Mexicaan was toen 22 muziek. was toch toen je... Ja, het 25 was, was ik ja, toen. Ja, ja, ja. Maar ik was al van kinds af aan... wilde ik heel graag uh, mooie teksten maken... en mensen ontroeren en zo... En toen ik dus daar op het Plaza Garibaldi in Mexico-stad... die muzikanten hoorde en zag, dacht ik van... dit is eigenlijk wie ik ben. Vreemd genoeg. En uiteindelijk heb ik daar uh, ruim een jaar geleden ook... op dat beroemde plein, het plein van de Mariachis... Plaza Garibaldi in Mexico-stad... Uh, met mijn eigen band in het Nederlands die muziek gebracht. En dat was uh, een uh, ja, levensveranderende ervaring. Jouw band heet Caramba. Mhm. Mm uh, we gaan het uitgebreid hebben over jouw levensveranderende uh, ervaring. Want ik heb de documentaire gezien. De documentaire uh, uh, zou volgens mij binnenkort uitkomen op DVD. Uh, maar hij wordt ja. in ieder geval 30 december uitgezonden op tv. Dus mensen moeten zoveel ja. gaan kijken. Maar um, laten we eerst de mensen een beetje uh, in de sfeer brengen. Uh, wij mm -hmm. zitten hier al heerlijk aan een uh, Mexicaans biertje. Waarop, uh, wat moet je dan zeggen? Ook Salut. Salut. Salut, Dinero, Salut. Uh, okay. Maar wij hebben voor het eerst bij de overnachting... de beschikking over een platenspeler. Een pick-up, mm. mensen. Ja, en die staat man. hier niet voor niks. Dat komt omdat, ja, ja jij hebt je, je lievelingsplaat meegenomen. De plaat platen, de plaat waarmee het allemaal begonnen is. Ja, deze plaat hebben we gekregen van uh, onze schitterist. Die heb ik... Die... Die plaat ben ik 23 jaar lang kwijt geweest. Dus die heb ik toen ooit ontdekt op een zoldertje waar ik logeerde. Uh, daar stonden allemaal Mexicaanse platen op een rijtje. En uh, die heb ik toen gedraaid. Heb ik op een bandje gezet. Dat bandje had ik altijd op mijn oren als ik in de bus zat en zo. Met een walkman, weet je wel. En uh, die plaats heb ik nooit meer kunnen vinden, tot onze gitarist die heeft een platenwinkel, die weet dan de kanalen, die heeft die plaat gevonden. Dus je ziet ook in die documentaire, hij geeft mij, het is eigenlijk echt zo'n tv-programma, ik denk, wat krijgen we nou, een verrassing? Maar ja, dat was echt zo, zo ging dat. Toen had hij dus die LP laten overkomen uit de Verenigde Staten, en dat is een, uh, ja, echt een LP uit 1977, dus ik was elf toen. Dat was eigenlijk mijn hoogtepunt toen ik dat elf was. Grandes de Mexico. <laughs> Ja, Dos Grandes de Mexico. Dus je hebt hier twee uh, artiesten die elkaars liedjes zingen. Wist ik toen helemaal niet. José Alfredo Jiménez. Dat is een beetje de Mexicaanse André Hazes. is al 40 jaar dood. En Armando Manzanero. Een hele kleine grote ster. Die, uh, uh, die schrijft eigenlijk de mooiste liefdesliedjes. Maar die, die echte cowboy. Die, die André Hazes. Die José Alfredo. Die zingt dat... Onnaarvoegbaar. Nou, dus jij, jij gaat hem opzetten. Maar dan moet je even uh, uh, onze luisteraar meenemen. Waar moet ze op letten als ze naar deze uh, specifieke Mexicaanse muziek luisteren? Wat is het? Nou, wat opvalt, is dat al die instrumenten echt zijn. Ik bedoel, het zijn dus geen synthesizers of zo. Het is allemaal akoestische instrumenten. In wezen zou dit gewoon op een plein kunnen zijn. Um, en je hoort dus die hele mooie uh, tekst. Dat is echt poëzie. Hè? Ik hou eigenlijk ook van de oude smartlab, zoals Ramse Schaffy die kon brengen... en André Hazes, dat je bijvoorbeeld in een zin van twee of drie... of in een, een couplet van drie regels al een hele speelfilm ziet. Zo probeer ik ook op de Mexicaanse manier al mijn liedjes in drie minuten... het zijn eigenlijk speelfilms van drie minuten. Nou, ook deze tekst is werkelijk een... Een verafgoding voor een vrouw. Een prachtige tekst. Ja, het is nou, nou in Spaansland. Die heb ik natuurlijk ook vertaald. straks nog even naar Maar dat liedje, ja, dat had ik dan op mijn oren. Je moet dus zo luisteren. Maar dan dacht ik altijd aan mijn vriendinnetje. Die miste ik zo enorm. Die was in Nederland. En ik, ik verlangde zo naar haar. En dan met dit nummer. Dat is eigenlijk haar nummer. Dus uiteindelijk heb ik... Uh, ja. Dus heb ik dat voor haar vertaald toen al, hè? 23 jaar geleden. Dus jij hoorde dan die plaat, jouw vriendin zat dan in Nederland... jij zat daar in Mexico ja. en jij was aan het zwelgen... Ja. zoals je net zei, Precies. en aan maar huilen. Nou, uh, uh, ja, dat je eigenlijk gewoon... Kippenvel, instant emotie probeert te kweken. Maar het liefste, terwijl je in een bus zit, terwijl alles er langs je heen flitst, de, de, de landschappen en zo. Je zit alleen. Ik heb me ook best wel heel vaak eenzaam gevoeld. Dat ik ging alleen reizen en zo. bleek ik helemaal niet geschikt voor te zijn. Dan had ik zo dat, dat lekkere sentimentele nummer. En dan. Zat ik lekker te lijden. Is, is, is, is dat dan echt lijden of is dat van, oh, nee. zie mij hier eens afzien. Nee, dat is af? Ik is hetzelfde lijden als het... mensen die een film huren. Van, ja. la, la, laten we een huilfilm huren. Ja. En dan ga je dus, je weet van tevoren, ik raak geëmotioneerd. Ik zal me laten meeslepen. Maar het is, het is natuurlijk niet echt. Maar het is ook weer wel echt. Het is een, je zou het ook decadent kunnen noemen. Hè. Ik bedoel, het is, uh, in het Westen kunnen wij heerlijk nep uh, verdriet hebben, zullen we zeggen. Maar het is ook weer echt als de zanger. Goed is, of als de tekstdichter het echt goed verwoordt. Nou, dus op deze plaat is het subliem gedaan. Dit is het beste nummer ooit ter wereld op een plaat gezet. En echt van, van, van LP, hè nu? Dus, van een LP, uh, dan moet je de... weten, dat is opgenomen in een heel klein studiootje in Mexico-Stad. Daar ben ik dus met mijn band ook geweest een jaar geleden. Ben ik dus in de ruimte geweest, bij de microfoon waardoor deze de helden gezongen hebben. Heb ik ook doorheen gezongen, heb ik dit nummer in het Nederlands opgenomen. Ja. Maar goed, we gaan nu... Dat, dat, zit dus in, vers... dat zit dus allemaal in die documentaire. Van jou ja. heb ik geleerd, heet die documentaire. Met jou heb ik geleerd, dat Met is wel jou belangrijk. Want mijn Dat is van zo... Ja. Alles, hè? Ja, ja, ja, precies. Oké, okay. Ik ga dat ding nu opzetten, ben je er klaar voor? Ja, uh, ik ben, ja. Dan gaan we daar... Komt hier aan, even die tik, die moet je even horen, hè. Het gaat ook gelijk over emociones. Met jou heb ik geleerd. Om een hele nieuwe wereld te leren zien vol met mooie illusies. Oh. Dat de week meer dagen heeft dan zeven. Kijk. Die viool. Had je toen in de Amerikaanse muziek ook al heel veel, hè? Ik zit er gewoon doorheen te praten. Ja, ja, ja je legt het goed uit. Heel goed. Heel fijn. Ik, ik neem het allemaal mee. Die trompetjes. Je ziet eigenlijk zo'n Mexicaanse bruiloft, hè? Zo'n straat voor je. De plakken opgedroogd, overgeefsel, glijd je nog bijna overuit in je cowboyboots. En dan staan die potdalige mannen dit te zingen. Ah. Van jou heb ik geleerd dat een zoen zo diep kan zijn en zo vervullend. Al het goede heb ik van jou geleerd. Patrick Lozier, zit is ongelooflijk. Nee, dit brengt toch iedereen in vervoering? Ja, maar jij doet het bijna lacherig. Nee, ja, dat hoort altijd bij elkaar. Ja? Ik doe het lacherig omdat ik nou geniet en ik zie jou zo kijken van wat is die gast? Nee, nee, nee, nee ik vind het juist mooi en ik luister en ik, ik zie jou en ik zie jouw beelden die je oproept. Maar jij maakt er bijna een persiflage van. Terwijl ik denk nee, maar dat, maar dat, dat moet niet. Is, want Ik heb namelijk een persiflage, oh, uh, heb ik zelf inderdaad nodig gehad. Ik ben er nou aan voorbij, ik ben er nou overeengegroeid. Om überhaupt emotionele muziek te kunnen maken, zelf. Dus ik heb 13 jaar lang was ik een smartlappen parodist. Omekor. Ome dus ik zong allemaal smartlappen met een knipoog. Maar eigenlijk vond ik je stiekem super mooi. Als je dit ook hoort. Het is zo gezwollen, alle mooie dingen heb ik pas door jou leren zien. Hoor je die emotie erin? Ik zet ja. er wel even af, hoor. Ik ga niet door, door de mooiste plaats van de wereld heen zitten praten. Nee, ja, prachtig. Uh, wacht, ik druk hier even op stop, hoor. Even kijken, hoor. Ja, Boom. Oh, oh. oh. <laughs> wat? Hè? Is dat heel... Oh. <laughs> pijnlijk voor je? Nou, dit is pijnlijk voor alle luisteraars. Nee, maar wat... wat um, als jij dit hoort, wat gebeurt er dan met jou? Maar nu heb je het mooi vertaald en dat vond ik te gek en je, en je riep die nee. beelden op. Maar. Dit emotioneert mij. Iedere keer opnieuw. Omdat het uh, mij terugbrengt naar die tijd dat ik in, uh, in Mexico alleen reisde. Het me terugbrengt ook naar de reis die ik net met mijn band aan gedaan heb. Een tournee met Nederlandstalige Mexicaanse muziek. Maar dat. Dat enorme verlangen naar dat. Tweede Vaderland of zoiets. Dus ik bedoel, ik voel me niet echt een halve Mexicaan of zo, maar ik hou zo van die hartstocht en dat zwelgen. En dat is eigenlijk, is dat wat je nou dan hoort? Ja, dat is het hoogste van uh, amusement, of, of van, van sentiment om te amuseren. Dus ik hou zelf ook, ook in mijn televisieprogramma's, hou ik heel erg van dat je dus op een hele pure, authentieke manier, zonder fratsen iets laat zien. En dat dat dan die emotie teweeg brengt. Dus eigenlijk is dit daarom echt de plaats van mijn leven. Probeer ik ook als ik in de Schouwburg met mijn band uh, zing en, en, en dingen vertel... geraakt te worden en te raken. Um, het he je zei net van het heeft je 13 jaar gekost... om het, uh, niet meer als persiflatie, maar om het echt je te laten raken. Waarom, waarom duurt het zo lang? Nou, Ik was als jongen eigenlijk bijvoorbeeld al helemaal uh, in vervoering van André Hazes. Maar ik groeide op in een heel progressief, uh, blij zin. Daar hoorde André Hazes niet bij, bij de Vrij Nederland lezers en zo. Hè? En uh, daarna werd ik punk en ik begon mijn eigen bandjes. was ook ja, André Hazes, dat werd als fout gezien... in de kringen waar ik uh, opgroeide. En... Uh, dat duurde eigenlijk nog heel lang. Dat was sowieso nog toen ik uh, ook een jaar of, uh, nou ja, 25 was zo. Uh, had je dat, uh, echt dat, foute muziek en goede muziek. En er was, André Hazes was toen nog fout. Dat was voordat dat John Appel die hele documentaire maakte en zo. Die heeft dat heel erg veranderd. Maar dat was ook door dat... Uh, op een gegeven moment er een, uh, een stroming was, uh, de, de camp... wij gingen dus die muziek van André Hazes en andere uh, smartlappenzangers... gingen wij dus in het alternatieve circuit op Lowlands en in Tivoli en, en uh, uh, Paradiso en zo... gingen wij die muziek parodiëren of zoiets. Alleen, dat, dat had ik dus nog nodig, want dat was nog steeds fout toen... Maar terwijl ik het aan parodiëren was en steeds meer mensen ontmoette... die kwamen bij mij in de show spelen. Jacques Herp bleek een ontzettend sympathieke man te zijn... met een prachtige stem, een enorme uh, goede performer. Ja, wij werden eigenlijk vrienden. En ik dacht op een gegeven moment, het kan eigenlijk toch niet waar zijn... dat ik gewoon mensen die ik echt bewonder... als snotneus eigenlijk zit uh, belachelijk te maken of zo. Het is een beetje wat ik later ook kreeg... toen ik het eerste seizoen bij Man bij het Hond werkte als verslaggever... Aanvankelijk dacht ik, ging ik heel erg tong in cheek ter wat, wat een beetje de toon van dat programma is... dat je dan toch een beetje zo schalks ondertussen... zo laat horen van, nou, eigenlijk voelen wij ons beter... dan, uh, dan uh, die mensen die we hier uh, portretteren. En dat stuitte mij enorm tegen de borst al snel. Nee, wie ben ik hier om... Iemand die authentiek is en echt een aparte manier van leven heeft... om die dus minder te... dat ik mezelf meer acht omdat ik toevallig het heel verzoom kom of zo... of de macht van de camera heb. Nou, het is een beetje alles door elkaar heen wat ik nou zeg. Maar begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp het heel goed, maar dat is heel grappig. Want dan heb je een soort van coming-out gehad van... nou, het mag dus eigenlijk wel. Ik ja, mag dit goed de schaamte scherien, de, voorbij ja. was dat. Maar dat betekent, als jij op, op zoek bent naar authenticiteit bij mensen... dat je zelf lang niet authentisch, uh, authentiek bent geweest. Uh, ja. De, nou ja, uh, ja, dat klopt. Maar dat was ik. Dat is natuurlijk een beetje een ingewikkelde discussie. Op dat moment was dat ook zo. Ik was natuurlijk ook een kind van de tijdgeest. En uh, ik, dat gespleten, dat was toen in onze cultuur zo. Dat alles was gespleten goed, fout, links, rechts. En. Daar heb ik uh, dus geprobeerd op een creatieve manier iets mee te doen. Dan had je daar in die smart tijd... had je heel veel actie die deden een om, die jongen vals... en daar was dan lachen met heel veel bier. Nou, maar wij deden het veel subtieler. Het was altijd al op, op de grens. Dus wij hadden ook al toen, al die 13 jaar... dat de ene helft van het publiek het heel grappig vond... maar dat de andere helft met de tranen in de ogen stond en ja. zei... niemand zingt de vliegerbalwazen dan zo mooi als jij... nu ook vanavond zo. Ik had mensen die lagen in een scheiding... en die hadden dan door het nummer de laatste indiaan... Een eigen liedje wat ik geschreven had. voelde ze zich eindelijk begrepen. en niet meer zo eenzaam en zo. Dus het was. Uh... ook al was het een parodie, toch heel authentiek. En dat was ook de kracht. Daarom was het ook uh, heel succesvol eigenlijk. Dus het is niet zo dat ik mezelf. Ik uh... bedoel, je kan natuurlijk ook als je iets dubbels doet. kan het ook authentiek zijn, hè? Dat je gewoon dubbel bent. Ja, of dat je twee dingen hebben. meerdere kanten of zo. Maar uiteindelijk. Denk ik dat wat ik meemaakte was. In, in het klein was het natuurlijk in het grote. Heeft heel Nederland meegemaakt dat wij de emoties zijn gaan omarmen. Dertig jaar geleden of zo was dat eigenlijk not done. En om uh, te houden van een smart lab. Om te huilen in het openbaar. Om te praten over je gevoelens en zo. Dat was echt. Uh, dat deed je niet. Dat is heel erg veranderd uh, door de televisie met name. Dat mensen op televisie dus uh, de vuile wasbuiten gingen hangen. Zo noemden ze dat toen. En eh, ikzelf heb dus ook vanuit een soort intellectuele eh, goede opvoeding, maar ook moeten bevrijden. Dat ik dus niet meer... Van, van, hè, dat moralistische, dat dat eraf ging. En uiteindelijk ben ik heel erg gaan houden van emoties. Van eh, mooi sentiment. Vroeger had je ook altijd gezegd dat het een vals sentiment... vond ze het, het ergste wat er was of zo. Maar eigenlijk werd op een gegeven moment alle sentiment al vals sentiment geworden. Of als het vet was. Terwijl ik zelf altijd die neiging heb gehad als kind en als mezelf... om te houden van meeslepende, grootse emotie en zo. Dus ik heb me de, uh, moeten emanciperen... maar dat is eigenlijk ook... tegelijkertijd heeft heel Nederland zich geëmancipeerd. Maar heb jij een moment gehad dat je echt uit de kast bent gekomen... voor luister, ik ben niet meer dubbel... ik doe geen parodie meer, ik vind het echt mooi. Ik ben het. Nou, dat was eigenlijk het moment waarop ik dus uh, besloot... ik moet nu stoppen met de parodie Ome Kor... Toen had ik al de band Caramba, waarmee ik dus die Mexicaanse eigenlijk in het Nederlands bracht. En toen heb ik gedacht, ik wil, ik, nu wil ik het gewoon serieus uh, hele mooie liedjes gaan zingen. En uh, toen heb ik gedacht, dan moet het wel een soort symbolisch einde maken aan die parodie. Dus toen hebben we uh, Ome Cor uh, met z'n allen echt uh, in een soort uh, uitvaart uh, gedag gezegd. Dat, dat heb ik gelezen en dan denk ik bij mezelf, ja, te gek. Goede happening. Ja. Een goed evenement. Maar wel weer met een knipoog. Iemand begraven die je eigenlijk niet echt is. Ja, een Terwijl het voor jou. moet je natuurlijk ook met een goede knipoog. Uh, maar voor de... jou was het veel eindigen. meer dan, dan, uh, die, dan daar echt gewoon Omekor begraven. Voor jou was het gewoon het begin van ja. Luister, ik, ik, ik laat parodie achter mij. Ik ga nu echt ja. voor het pure gevoel. Nee, dat was voor mij veel meer of zo. Maar uh, dat heb ik dus toen met een grote bombastische uitvaart in Tivoli... een uitverkocht Tivoli met uh, alle artiesten in die show kwamen op... door een dooskist en gingen daar weer een af en zo. En er kwamen allemaal artiesten voorbij waarvan je denkt van... ja, inderdaad, die is, die is wel mooi geweest. En uh, daarna ben ik... Uh, dat duurt dan ook wel even. Voor dit, ik moest natuurlijk ook... De geloofwaardigheid van mij als uh, zanger... Dat duurde best wel even, zeker bij de, de Die Hard Fans... in Utrecht en omgeving, die dachten... Die, in het begin hoor je ook wel op mijn eerste plaats met dan hoor je nog wel af en toe een beetje per ongeluk... die iets te veel snik, iets te veel vibrato en zo. Dus ik heb mezelf daar ook weer... eerst heb ik het helemaal zelf aangericht... en daarna moest ik mezelf er helemaal aan ontwennen. Om uiteindelijk altijd zo puur te worden... als ik nu ben geworden, denk ik. En dat is eigenlijk hetzelfde pure als wat ik had... toen ik een jongetje van acht was... en achter de piano ging zitten en dan dat rechterpedaal zo indrukte... dat alles zo lekker galmt. En dan speelde ik zoveel mogelijk op die zwarte toetsen. Minuten, minuten lang, dat heel zielig klonk... tot ik moest huilen. En zo wilde ik echt geraakt worden en, en raken. En daar, op dat punt ben ik nu weer. Dat ik dan nu, als ik in een theatershow uh, van Caramba... Uh, een verhaal vertel en daarna een lied zing... wat ik zelf geschreven heb, in die Mexicaanse sfeer... maar wel in het Nederlands dat ik die zucht van die zaal hoor en dat we allemaal even dat jongetje van acht zijn. En moet je dan ook weer huilen? Nee, want als artiest zelf moet je natuurlijk niet huilen eigenlijk. Het gaat erom dat je uh, door de sfeer van je nummers iets op moet, uh, moet teweegbrengen bij je publiek, waardoor zij dus geëmotioneerd raken, maar het geeft geen als je zelf de hele dag in tranen schiet. Maar dat is heel jij, als, moeilijk, hoor. De grootste artiesten nou, vallen maar, toch meestal zelf... Toen jij daar als jongetje van maar. acht achter die piano zat, achter die hmm. zwarte toetsen, en je speelde totdat je ging huilen, wat, wat dacht je moeder? Nou, ik, ik weet niet of zij dat altijd, altijd zag of zo. Ik denk dat dat uh, deed als ik alleen was. Maar het was gewoon een verlangen naar leven, naar meemaken, naar, heftig, naar heftigheid. En dat verlangen heb ik altijd gehad. En daarom doe ik ook de dingen die ik doe optreden met heftige liedjes, televisieprogramma's maken... over heftige thema's, praten met mensen over heftige dingen... die ze in hun leven hebben meegemaakt. Dat is een oprechte drive, dat wil ik echt ook weten. En daarom vertellen mensen ook vaak veel aan mij... omdat ze voelen, ja, die gast, die vindt dat echt interessant. Die wil dat echt weten. Ik, uh, ik, uh, ik ga voor jou ook wat draaien, even heel kort. Hm. Want ik was ook acht vroeger. En uh, toen <laughs> draaiden wij ook, en ik moest zo aan jou denken... Dit is een plaat die draaiden wij altijd als we gingen fonduen. Ah, ja. <lacht> ja, echt. En het is, ook he het is ook vals sentiment voor mij dan eventjes. Haal jij voor jou, nou, jouw fantastische maar, maar eigenlijk plaat af? Maar dat dus niet, Vals sentiment bestaat Nou, maakt niet uit. Voor mij is het echt sentiment. Het is het, namelijk, toen ik, toen ik dat uh, hoorde, jouw muziek... Dacht, moest ik hier aan terugdenken. Ja, het is voor, dit is nou voor mij echt uh, hier. Als ik, als ik dit hoor, dan ruik ik ook weer het vet. Met de spekjes en de balletjes die nu erin gaan. Nou... Je kent het, hoor. La cucaracha. Dat ja. is la cucaracha, man. Ja, dat je je kijken, Ik stadions. dacht bij mezelf dat ik een Mexicaanse plaat had. Maar er hier staat. <laughs> Hij is Brent in Zanne in Mexico. <laughs> het is een Duitse plaat met Mexicaanse ja. liedjes. Heerlijk. En dit, hadden jullie bij de fondue opstaan? Alleen bij de fondue. Ja, je, ik ruik de fondue. Ik was acht. Ja, dat zijn die mooie bootjes daar, hè? Ja, in, mooi, toch? in Mexico. Die, die drijvende tuinen in Mexico. Heb ik bij is de Mol heb ik nog op zo'n bootje staan zingen? Ja. Dat was leuk. Nou, genoeg geluisterd hiernaar. Ik zet hem af, ja? Ja, zet hem af. Oh. Het maar af. Doe hem weer. Maar heb je dit ook al vertaald? Nee, waarom niet? Dit is voor een ja, heel dit, erg... dit, dat is, ja, dit, is, dit kan je niet vertalen. De kakkelak. Eh? Ja, jij kan er vast iets moois van maken. Nee. Nee? Nee, dit, dit zou een parodie worden. En dan val je weer terug in je oude valk. Ja, de kakkelakje, ja, de kakkelak. Dat kan toch niet? Nee. Oh, dan gaat hij weer... Ik nou druk weer te snel op stop. Dat is ook weer, uh... Ik praat met uh, Joris Linsen, die u misschien kent van televisie... maar heel veel mensen kennen hem gelukkig ook van zijn band Caramba... waarmee hij uh, volle zalen trekt. Uh, niet alleen uh, in Nederland, maar ook in Mexico. Want hij is vorig jaar op tournee geweest met Caramba in Mexico. En dat was een life-changing experience, uh, vertelde je me net. Ja. Nou, ik heb de documentaire gezien. Mm -hmm. En uh, hoe een andere Joris Linsen zit hier dan nu dan... Een jaar geleden. Want een jaar geleden ging je daarheen. Wij... Nou, dat was het mooie van uh, die hele reis. was Dat het een droom was die ik al 23 jaar lang koesterde. Was dus uh, die man die we in het begin lieten te horen, die Armando Manzanero, die, die, uh, dat grote idool van mij. Die leeft nog, die man is 77 jaar oud. Die wilde ik graag ontmoeten. En uh, dat was mijn droom. En dan spelen, dus de Mexicaanse muziek in het Nederlands. In het hol van de leeuw. Gewoon om in Mexico hun muziek heel eigenwijs te gaan brengen. Nou, dat is allemaal uitgekomen. Dat is helemaal, helemaal uit de hand gelopen. Want we werden steeds bekender daar. grappig. was grap, We kwamen in de krant, we kwamen op televisie. Uiteindelijk hebben we in een stadion gespeeld. Weliswaar een als voorprogramma van iets. Maar voor 20.000 mensen die echt het helemaal te gek vonden. Dus dat was super. We kregen echt een steppel voor goedkeuring. Maar waarom was ik daar nou naartoe gegaan? Dat kwam eigenlijk door een interview. Ik werd een keer geïnterviewd door Straatnieuws. En dat meisje van straatnieuws zei van het thema van dit nummer is het eind van de Maya kalender. 21 december 2012, he, einde van de Maya kalender. Het was toen een half jaar daarvoor. Ze zegt van stel je voor dat het waar is dat die Mexicaanse indianen gelijk hebben en, en de wereld vergaat. Wat zou je dan nog willen doen? Toen kwam ik pas weer die droom op het spoor. Oh ja, dat wil ik dat doen. Met mijn Nederlandse band naar Mexico om daar die muziek te brengen. Dus ik was daar, voor 21 december, was heel nadelig, want de Mexicaanse ambassade wilde ons best wel steunen, alleen pas een jaar later. Maar wij dachten, nee, dan doen we het wel uit eigen zak. We hebben een hele kleine subsidie gehad, waar we, die van de week dat het nieuws was, maar voor de, rest, voor de rest hebben we dat allemaal zelf betaald. En uh, omdat wij dachten, het moet voor de heilige datum. En toen zat ik daar dus en toen dacht ik van, wat is dit geweldig, in het buitenland filmen. Want mijn cameraploeg van Hello Goodbye en Joris Jorgen ging mee want die, om, om die roadmovie te maken. Dus wij filmden in dat buitenland en ik dacht daar, nou, dit wil ik graag in het buitenland filmen. Maar ik dacht ook, als je dus de Maya's indachtig een nieuwe tijd wil beginnen, dan moet je de oude tijd dus afsluiten. Dus je moet echt, dat, dat was een soort besef wat ik kreeg. Toen dacht ik van, ik moet stoppen. Met Hello goodbye, Want dat is eigenlijk een, een oud tijdperk dat mij terug weerhoudt van verder groeien. Ik moet dat tijdperk... Hè, het is misschien wat grotesk gedacht, maar dat dacht ik nou eenmaal. Dat tijdperk moet ik stoppen en uh, dan pas kan ik iets nieuws in mijn leven. En dat nieuwe, wat is dat? Ik wil in het buitenland filmen. En ik wil ook graag dat dat... Uh, maar t, uh, maatschappelijk relevant is en zo. Dus geen, geen reisprogramma of zo, maar dat het ergens over gaat. En doordat ik gestopt ben daarna, inderdaad, met de Local wat wel tot grote ogen uh, leidde bij, uh, bij de NCV en bij Nederland 1... Is het. Dus, krijgen we nou? Je hebt een groot succes. Ik had collega's die bellen me op, die zeiden van... hè, je hebt een programma wat je helemaal zelf hebt ontwikkeld... dat heel goed is, en je stopt ermee? Ben je gek? Ben je ziek? Uh, heb je een burn-out? Nee, ik, ik wil een tijdperk afsluiten om een nieuwe omnieuw nieuw te kunnen beginnen. En toen heb ik daarna dus het programma... dat volgende week een première gaat op Nederland 1... Uh, Joris United, uh, kunnen doen. Omdat ik mijn handen vrij had. Omdat ik, hello, goodbye... mijn, ja, mijn succeskind had afgestoten. Maar ik dacht dat... Nou, ik vind het mooi. En ik heb ook uh, Joris United al mogen zien. Uh, maar ik dacht dat het echt nog veel groter was. Life changing experience. Ik dacht, nou, nou komt er wat. Maar ik, ik snap heel goed. Nou... maar ik ik ken een beetje de televisiewet. Het is inderdaad raar om, zeg maar, kip met gouden eieren te slachten. Maar aan de andere kant denk ik bij mezelf... ja, je hebt iets lang gedaan, daar stop je mee... en je begint gewoon iets opnieuw. Dat, daar hoef je niet de Maya-kalender en met je band voor in Mexico te spelen, denk ik. Nou, daar had ik dus dat, daar wel voor nodig. Maar ik, te, ik heb daar echt gezien dat je dus je dromen waar kunt maken als je dat wil. Dat je dus zelf manager, manager kunt zijn van je eigen leven. He? Dus dat is een... Heeft mij een enorme boost gegeven om te zien: je kunt dus de meest idiote dromen. kun je daadwerkelijk uit laten komen. Als je maar uh, durft. En als je dus dingen durft te doen. dan word je daar kennelijk voor beloond. Dat geldt natuurlijk niet altijd voor iedereen en zo. En het is ook. Uh, uh, ik heb natuurlijk ook een bevoorrechte positie, et cetera, Maar toch is dat wel een. Dat vind ik ook het hele mooie, de onderliggende boodschap in die hele film. met jou hebben geleerd. De film die in, in première is gegaan op het Filmfestival. Uh, dus in september, dan op tv komt binnenkort. Als je die ziet, denk je van... Er zijn mensen ook naar me toe gekomen in de afloop van het veel van... Het kan dus. Je kunt je droom waarmaken. En er zijn ook mensen die daardoor dus dingen gaan doen. En dat, heeft, dat bedoel ik met life changing. En ik heb daar dus gezien dat je dus een hele stoute droom kunt hebben. Die zegt, nou, ik ga met Nederlandstalige muziek in Mexico toeren. Nou, dat is eigenlijk onmogelijk. En het kan dus wel. En het heeft dan ook nog succes. Het is heel erg leuk... En je ziet daar dus ook dat je soms dingen moet afsluiten of zo. En jij vindt dat dan een beetje tegenvallen dat dat mijn mijn grote inzet nee, is. Nee, nee, maar nu vertel je het veel beter, snap je? Dat je de ja. manager bent van je eigen dromen. Ja. Kijk, dat vind ik veel dan... dan, dan nee, oké, okay, want het lijkt een soort werkverhalen. Uh, ja, precies, of zo. maar is het, is het denk, niet... Denk ik, nee, het is, het, is het, gewoon het, het managen van dromen. Dat, en, en zeker als je daar andere mensen mee kan inspireren. Ja, dat is life-changing als je dat ziet, denk ik. Ja. Dat vond ik ook, En ik vond het ook voor de hele band had het een enorme impact... En het was ook nog, los van dat het een enorme uh, positieve energie gaf... was het ook nog een verwerkingsreis. Hè? Dat zit ook in de film. Ja, daar gaan we het ook nog even hebben. Maar wat dus mij dan, dat zit er ook nog bij. Wat, wat ik dan misschien nu wel goed vind... is dat we even naar het lied gaan luisteren. Dus wat we net gehoord hebben, dat heb jij vertaald. Dat is ook de titel van uh, de documentaire. Met jou heb ik geleerd. Mm -hmm. Want jij hebt geleerd en mensen kunnen uh, met jou leren... van het managen van de dromen. Dus we gaan nu luisteren naar...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 Soms niks hoeft te vragen, en met jou heb ik geleefd. Dat ik als echt leef, sinds jij wat om me ging. op Mexicaans lied, Caramba, zingt het eigenlijk je bent. Um, wat moeten we van jou leren, Joris? Nou, het is... Ik heb wel altijd rekening aan mensen die heel veel pretenties hebben. of zo. Dus het is niet zo dat ik vind dat me iets met mij of van mij kan leren. Maar wat, wat je wel ziet, uh, wat ik hoop mee te geven... In mijn programma's en in mijn muziek is dus dat. is, is eigenlijk toch uh, liefde en durven te, uh, die te uiten. En ik denk dat. ik probeerde in al mijn werken en in mijn eigen leven dus. Uh, dat het om liefde draait. En dat klinkt voor de hand liggend, maar dat is niet zo voor de hand liggend. In ieder geval niet voor mij, denk ik toch. Uiteindelijk wel, maar dat is toch een lange weg geweest. En wat je dus met de film kan leren en eigenlijk ook als je mijn leventje ziet... is dat je dus al je dromen, in principe, als je echt wil, waar kunt maken. Want ik droomde, we hadden het over dat ik dat jongetje van acht was achter die piano. Nou, ik droomde ervan dat ik misschien wel bij de radio kon werken. Ik groeide op in Eindhoven, dus bij de televisie was echt totaal onbereikbaar in mijn optiek toen. Maar ik zou heel graag bij de radio werken en dan was, toen was ik een jaar of elf toen die plaat dus gemaakt werd, was ik elf. En toen had je, of had je showroom op televisie. En dat vond ik echt waanzinnig. Dat vond ik een heel mooi programma met die hele bijzondere... excentriekelingen en zo. En dan droomde ik dus van dat ik... of ik maakte dan zelf thuis... met cassette set je radioprogramma's... dat ik een soort showroomgasten ging interviewen. en zo. Nou, uiteindelijk... maak ik nu dat programma gewoon zelf. Ik heb er gisteren nog naar gekeken. Dus dat is... dat kan je... Als je kan je zien dat je, dat je in wezen... Dus al je dromen zou kunnen waarmaken. En... Um, in hoeverre ben jij zelf een showroomgast? Nou, niet zo heel erg, omdat ik heel erg ingebed ben uh, in uh, een gezinsleven. En heel veel mensen in showroom ja, maar, dat niet zijn. Jij wil wel groots en meeslepend leven. En, en dat zie ik ook in die mensen die in showroom zitten. Mm -hmm. Iedereen die jij daar interviewt of spreekt of een portret van maakt op zijn eigen manier... leeft zijn leven groots en meeslepend. Dat wil jij ook. Ja, dat wil ik ook. Maar dus altijd uh, is het wel die, een beetje die dubbele... Uh, dat dubbele zit er wel in van toch dat... die intellectuele opvoeding en uh, dat sentiment. Er blijft toch altijd een strijd, ja? geloof ik. Maar dat is ook goed, hè, strijd. Ja, dat is zeker goed. Maar zou je het ook kunnen loslaten, die strijd? En dat je helemaal je... Uh, dat, dat, nou, dat ik over twintig jaar misschien uh, ook een soort van showroomprogramma maak... en dan denk ik dan maar Joris Linsen aanbel en dan staat een Mexicaan voor me. Ja, ik hoop ergens dat het zo zal gaan. Maar ik denk dat ik als het ware te verstandig ben of zo. Ja, maar je hebt het net over lef en over durf. En je dromen na je. Ja, nee, als ik, jij graag een Mexicaan ja, wil zijn. Nee, ja, dan ben ik dat meteen. Maar ik ben blij met wat ik nu, wie ik ben. Dus ik, hoef, ik heb niet van, nou, ik moet nog anders worden, dan is het beter of zo. Ik uh, accepteer wie ik ben en, uh, en ben er ook blij mee dat het gelukt is wat gelukt is. En uh, je moet natuurlijk nooit, of ik zal dat je moet er niet zelf in gaan trappen of zo. Wat, wat ik soms wat heel heftig is bij, jouw showroom vind ik, dat sommige van die mensen hebben, doordat ze zo origineel zijn, ook betalen ze een hele hoge prijs. Want ze zijn heel apart, maar ze zijn ook echt vaak apart van de rest van de samenleving. En dat is een hele, hele hoge prijs. En uh, ja. Dus dat is, ik heb niet zo'n verlangen. Daar had ik als kind en als, als, als, als jongere had ik wel een soort verlangen naar zwarte romantiek. Naar de groot en zo. Daar is lekker uitgebreid in te gaan liggen en zo. Dat, maar dat, maar heb ik, dat heb ik niet meer. Dat heb jij niet meer. Maar het is wel, als je groots en wil, meeslepend wil leven en wil zijn... dan moet je ook eigenlijk die strijd loslaten. Dan moet je eigenlijk gaan voor... Wat, wat, uh, laat zitten wat men over mij denkt. Ik, oh ik ja, maar het is niet, uh, maakt me niet uit wat men over mij denkt. Daar gaat het okay. om. Het gaat over uh, in principe waar ik me senang bij voel. Ja. En dat is uh, voor een heel groot gedeelte ook... Uh, wat heel erg uh, essentieel is bij mij... Uh, is dat ik niemand wil kwetsen. En als je dus heel erg extreem groot en mislepend wil zijn... dan zul je vaak toch mensen... Je moet zul je moeten permitteren om mensen te kwetsen. Dan heb ik een hekel ik, aan. Ja, de, en dan, dat, dat snap ik en dat zie ik ook en dat siert jou... en daarom zijn je programma's ook zo goed en zo eerlijk, vind ik. Maar dan zag ik de documentaire en dan heb je toch één iemand gekwetst... namelijk de bassist van je band die is overleden. Want die wou eigenlijk liever dat de band stopte. Hoe moeilijk was het voor jou om juist uh, die bassist die ziek was... die Groen Groenendijk... Hm. Te kwetsen met het feit dat de band nog altijd bestaat? Hmm. Um, nou, dat is. Uh, dat is een schreeuw van leven, zal ik maar zeggen. Uh, Jeroen die werd ziek en die vond eigenlijk dat daarmee ook de band moest stoppen. En dat, we eigenlijk, ja, dat wij dus met onze uitingsvorm. Dat is ons leven, die band. Dus zo zijn wij de rest van de band, hè, dat zei hij ook, hij vond dat het moest stoppen. En wij zeiden, ja dat kan niet, want wij moeten juist ook... dit soort vreselijke tegenslagen kunnen wij alleen maar verwerken op die manier. Dat is ook wat wij nu al 2,5 jaar aan het doen zijn. En um, dat, zal, dat was moeilijk, want daarmee heb, heb ik hem wel gekwetst met die op, uh, opstelling. Maar uiteindelijk, doordat ik dat toch eigenwijs we doorgaan met de band... hebben we gezegd van, op het moment dat jij... Uh, ook al heb je een terminale ziekte op, op een dag dat je je goed voelt... dan kun je dus toch komen. We hebben iemand die invalt voor jou. Maar als ja, je hoeft maar één kick te geven, dan sta jij op dat podium. En zodoende is het gelukt dat Jeroen toch nog... de première toen heeft kunnen spelen. Hij was doodziek, letterlijk. In het Dullamar, een van de grootste dingen voor ons allemaal... was in première gaan. En dat was hij, toch. Dus, maar je hebt wel een punt dat ik het naar vond... dat ik uh, hem uh, gekwetst heb. Uh, en, uh, maar je kunt natuurlijk niet... Het, het lukt gewoon niet altijd om niemand te kwetsen. Maar je kan natuurlijk wel proberen het zo min mogelijk te doen. Nee, maar juist omdat hij zo'n goede vriend was... en de regisseur van jullie theaterprogramma's en de bassist. En mm -hmm. hij was dodelijk ziek. Mm -hmm. En dan moet je toch zo iemand kwetsen. En waarschijnlijk voor de goede reden. Maar het lijkt me moeilijk als je Joris Lindse bent. Uh, ja, dat, dat, dat vind ik uh, ook moeilijk. En dat ik vond, maar ik vond wel dat dat een interessante strijd was ook, toch? Uh, ook voor mezelf, maar ook voor, uh, ook voor een kijker. Dus in de documentaire die we gemaakt hebben... die ik samen heb gemaakt met uh, regisseur Wilfred Evers... die ook uh, Hello, Goodbye en Showroom maakt... dus die mij heel goed kent en die ook Jeroen kende en zo... Uh, hebben we er toch voor gekozen om dat pijnlijke verhaal uh, te vertellen... Dan nou vond ik wel, ik vind in de bioscoopfilm, of als je in de bioscoop zit... op de grote doek zie je dat, dan zit dat heel erg in een context. Want het is gewoon een pijnlijk verhaal. En je wil ook niet nabestaanden van hem of zo daarmee kwetsen. Want dat, dat wil ik dus niet. Maar je wil wel een eerlijk en open verhaal en je ook kwetsbaar opstellen. Ik ga natuurlijk niet vijftien uh, jaar lang mensen gaan interviewen... of van alles en nog wat, en als ik zelf in de buurt ben, niet thuisgeven. Dat zou niks zijn. Maar we hebben nu wel gekozen om voor de televisieversie. Want dat komt gewoon meer op de dag, uh, oh ja, tien voor half zeven, maar uh, dan is die, die film is, duurt te lang. Dus die hebben we ingekort en dan hebben we dat pijnlijke stuk er voor een groot deel uitgehaald. Omdat dat, als het uit de context op YouTube staat, vind ik, dat vind ik eigenlijk toch niet kunnen. Heb ik de lange versie of de korte versie gezien? Dus je hebt de lange versie ah, gezien, okay. waarin dus het hele pijnlijke verhaal zit. van dat ja. het Jeroen er eigenlijk uh, ja, tegen was dat we Waar, doorgingen. Maar ja, waarom ben je niet gewoon gestopt? Omdat dat, uh, ik neem aan dat ik dat ook net heb laten zien... dat is niet zomaar iets voor mij, die muziek. Dat is mijn wezen. Maar dan, maar en, dan begin je toch een nieuw band? Uh, nee, want dit is uh, wat wij doen. En wij waren allemaal zijn vrienden. En wij hadden alle drie zoiets... Dus dit, het is gek, het kan niet stoppen. <lacht> het is natuurlijk vreselijk als jij, uh, je zit in een band... en je uh, krijgt een terminale ziekte... Ja. en je komt erachter eigenlijk dat de wereld... De, doorgaat, als jij er niet meer bent. Ja. En hij heeft dat geprojecteerd op het feit van... nou, ja, nou stop met de band. Was, ja, hij, hij kan je niet 45, dus, dat kan je toch ook nog helemaal niet meer stoppen top, denken, absoluut, Dat ik, is toch niks? Ik begrijp hem ook en ik vind het ook logisch... maar je kan daar niet aan mee gaan maar, doen. Nee, maar dat maar, alles maar wat, ik, wat ik ook dan nog zo... Uh, maar ik wil jou helemaal niet, niet, niet, niet kwetsen... is het feit dat ik zie dan die documentaire... en je, je hebt gelijk, door die reis... worden jullie een betere band... en komen jullie als... en, en door het verlies van de bassist... Groeien jullie nog verder naar elkaar. en jullie zijn als karamba nog hechter geworden. En dat maakt hij eigenlijk niet mee. Dat jullie eigenlijk mm -hmm. nog veel betere vrienden zijn. als. voor die tijd. Mm -hmm. Ja. Ik, uh, nee, dat is, uh, hij maakte nog veel uh, belangwekkendere dingen helemaal niet meer mee, nee. natuurlijk. Dat zijn kinderen. Uh, volwassen worden langzaam ja. en zo. Dat, dat was echt erg, natuurlijk. Uh, maar ik heb nog wel zo'n... Maar het is een romantisch idee. Dat in wezen... Hij was onze regisseur en hij, uh, hij hield van open en eerlijk zijn. Zo was Jeroen echt. Nou, wij hebben nu ook dat verhaal open en eerlijk verteld. Hoe het voor ons is geweest. En uiteindelijk heeft dus die regisseur toch ervoor gezorgd... dat er van allerlei dingen zijn gebeurd. Ja. Dus ergens... Ja, als hij nog ergens is, heeft hij toch gedacht... Nou, ik, ik heb het toch mooi in elkaar gezet. Nou, en hij heeft ook gezorgd dat ik voor jou een lied heb uitgekozen. Uh, waar ik van hoop dat je het heel mooi vindt. Dus ik zou zeggen, zet je koptelefoon op. Ja. En dan gaan we luisteren. Het is voor jou, maar het is ook zeker voor... Jeroen Groenendijk, je oude bassist. Gracias a la vida. Mi <applacht>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 Y los alumbrando la ruta del alma del que estoy amando, gracias a la vida que me ha dado tanto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 el canto de ustedes que es el mismo. en Mercedes Sosa voor uh, Dank je Dankjewel. Ja, dit is uh, Mercedes Sosa, hè. Gracias a la vida, dus... Uh, Ik had laatst een... Uh, een bruiloft van een goede vriendin van mij... die uh, heel veel mee heeft gemaakt... en die ging dit lied spelen voor haar uh, man... Oh. terwijl ze harp speelde... Nou, ik kwam echt enorm binnen. Het was prachtig. Het is een heel mooi nummer, natuurlijk. Het is ook een soort verzetsnummer, dit, hè. Dus, uh... Hier kan ik dus enorm in Ja. Nou, ik ook. Prachtig. Het is ongelooflijk. Dit. Ze had ook een enorme verschijning, natuurlijk, hè. Die Mercedes Sosa is een hele grote vrouw. Die dat. Uh, ja, en dit was eigenlijk een soort lied van alle mensen die gemarteld zijn, zo we maar zeggen. Dat je dan toch nog uiteindelijk geniet van de. Van de bergen en de dalen en de, en de heldere ogen. Van het leven? Van het leven. Het leven moet geleefd worden. En dat is ook Mexicaans, hè? Dat ja, is maar, eigenlijk uh, ook niet uh, film, op zijn kerk of ook. Moet je toch leven? Ja, maar daar, daar, daar staat ook op, op, op die... Uh, op dat graf waar jullie naartoe gaan... Van José of Fredo Jiménez. ...staat het leven is waardeloos. Dat heb mm -hmm. jij ook toevallige wijze geschreven dan aan jouw passist die mm -hmm. gestorven ja. is. Maar is het leven waardeloos of is het ook gracias alla vida? Nee, het, is... het was natuurlijk van een enorme toevalligheid... dat uh, wij een liedje van uh, die José of Pedro Jiménez hebben vertaald... waarin de eerste zin is labida no vale nada, het leven is knap waardeloos. En dat, toen Jeroen heel ziek was, heb ik hem een fotoboek gegeven... heb ik dat dus als opdracht erin gezet, als een nummer van ons... En dan kom je bij het graf van, van die held die 40 jaar al dood is. En dan staat die zin op dat graf. Dat is maar, natuurlijk idioot. Wat klopt dan meer bij jou? Maar, dat het leven is knap waardeloos of uh, gratis la vida? Dat is hetzelfde. Het... Hetzelfde. Want uh, Mercedes Sosa zegt ook. bedankt aan het leven dat me zoveel heeft gegeven. Maar we lijden allemaal verschrikkelijk veel. Maar toch zijn we dankbaar. Dus het leven is knap waardeloos is natuurlijk ook een soort knipoogterm van. Je houdt natuurlijk enorm van het leven, maar het is, het gaat gewoon, het loopt altijd slecht af. Je gaat uiteindelijk dood. Je zult allemaal mensen verliezen als je niet zelf meteen aan de beurt bent. En het leven is dus ook knap waardeloos en ook, je bent ook heel weerloos. Maar het is natuurlijk wel het, het enige wat we hebben en het moet geleefd en gevierd. Het leven. Maar in wezen is la vida no vale Het leven is knap waardeloos, is eigenlijk hetzelfde als kardashian leven, denk ik. En wat leg je dat mooi uit? Dat is eigenlijk ook, ook de verhalen die ik vertel in mijn voorstellingen, maar ook wat je ziet bij Hello Goodbye. er zit vaak heel veel ellende in. He? Heftige dingen die mensen meemaken. En toch hebben heel veel mensen die dat. Kijk, zeggen Ik vind het zo'n fijn programma en zo. Die hebben dus helemaal niet van. Het is alleen maar één groot tranendal. Dat is eigenlijk dus datzelfde wat we nu bespreken. Dus iedereen weet dat het leven gewoon met heel veel rotstreken zit en dat je heel veel ellende meemaakt, maar het is wel toch de moeite waard. En, je kunt het maar beter gewoon voor nemen dan uh, dan je ervoor afsluiten natuurlijk. En je moet gewoon leven. Dan moeten we toch weer de brug maken naar uh, volgende week. Want dan begint jouw nieuwe televisieprogramma. Het gaat ook over mensen die willen leven. Nou. Maar waarvan ook heel veel leven is afgepakt. Ja. Uh, Joris United. Mm -hmm. Kan jij vertellen uh, ja, wat het programma precies behelst? Ik, ik heb het gezien, ik kan het ook uitleggen... maar ik denk dat jij het veel intenser kan. Nou, ik ga met uh, vluchtelingen die hier in Nederland wonen... en die hun moeder of hun broer of zo twintig jaar niet gezien hebben... ga ik terug naar de regio waar ze vandaan gevlucht zijn. Naar een veilig buurland. En daar breng ik hun weer samen met de mensen... waarvan ze dachten dat ze die nooit meer zouden zien. En wat je in die vier afleveringen die over heel de wereld zijn opgenomen gaat zien... is uh, mensen die zoveel kracht hebben, die dus inderdaad... een waardeloos leven hebben gehad, in die zin dat ze enorm zijn vervolgd... en ontzettend veel pech hebben gehad en afschuwelijke dingen hebben gezien. Ze hebben altijd toch de kracht gehad om door te gaan. Sommigen, zoals Billy uit de eerste aflevering... is twee keer opnieuw moeten beginnen met zijn leven. Was gewoon een middenklasse student, raakte alles kwijt. Kwam in een vluchtelingenkamp in Tanzania... waar de eigenlijk de burgeroorlog tussen hutu's en toetsies gewoon doorging. Uh, werkte zich dan op tot medisch docent en heel gezien, heel gezien iemand. En toen kwam hij in Nederland en nou is hij weer moet hij onderaan beginnen. En toch heeft die gast zoveel kracht. En krijg je zoveel respect voor hem. En gedurende de aflevering ga je hem zo uit de grond van je hart gunnen... dat hij zijn moeder, die 20 jaar is kwijt geweest, nog ziet. En dat die twee in elkaars armen vallen. Dat is, dat is net zo aangrijpend als dat lied van net. Van Mercedes Sosa. Dat is eigenlijk precies dat. Dat is dus hoe heftig het leven kan zijn voor mensen. En dat je dan uiteindelijk toch nog hun iets kan geven. En dat, dat wij als kijkers allemaal hun dat gunnen. En dat vind ik een heel belangrijk sentiment. Omdat de laatste jaren... is het nogal in zwang geweest om... buitenlanders te bashen... om uh, vluchtelingen in een kwaad daglicht te stellen... door populistische politici en zo. En het wordt wel eens tijd voor een... Uh, genuanceerd tegengeluid. En in George United breek ik een lans voor die helden... die heel veel vluchtelingen zijn. En ik laat zien wat voor waanzinnig afschuwelijke dingen... die hebben meegemaakt. Maar hoe sterk die zijn. En hoe bewonderenswaardig. En als je dus eindigt met een gevoel van... ik gun die Afrikaanse man die ik net op televisie heb gezien... zodat hij zijn moeder ziet... dan krijg je misschien ook wat anders uh, uh, je opstellen... tegenover de uh, zwarte man die drie uh, huizen verderop woont... en die je eigenlijk nog nooit gevraagd hebt hoe het komt dat hij in Nederland is. Mooi. Ik heb het gezien. Wat vond je ervan? Fascinerend. Alle kijken, mensen allemaal kijken. Echt. Ik vond het echt een soort. Ik heb vier afleveringen gemaakt. Het is dus eigenlijk net vier keer een boek van Nossaini of zo Het zijn zulke verhalen. Het is niet normaal. In een hele mooie scenery, dat is natuurlijk het al rare. dat zijn allemaal hele mooie landen en zo. Uh, als je de natuur ziet en zo, je kunt je ook helemaal niet meer voorstellen als je een Burundi ja, bent, maar, maar, dat die hoets die toetsen, die toetsen helemaal afgeboord hebben. Wat je heel goed vertelt, snappen. is de kracht die uh, uit die mensen spreekt. En die jij laat zien. En ook, uh, dat, ik, zag ook uh, ik zag de aflevering van Billy en ik zag ook de kracht in die moeder. Wat moet, nou. moet die moeder wel niet hebben doorstaan allemaal? Ja, die twintig jaar lang in Congo in een vluchtelingenkap zat... denkende oh. dat iedereen weg was. Uh, dus uh, uh, uh, wanneer is het op televisie? Uh, vrijdag om uh, tien over half tien op Nederland 1. En dan vier keer, dus uh, ik ben naar Burma geweest. Dat is ook een heel bizar land. En uh, naar Ethiopië, naar Irak. Was ook, uh... Het zijn mooie verhalen. Het zijn zulke bijzondere mensen om te ontmoeten. Ja. Het, is zo, ja, het is natuurlijk een enorm ja. voorrecht. Als je dat, zulke mensen mag ontmoeten... en daar twee weken eigenlijk in regressietherapie meegaat. Maar eh, dan ook nog terug, terug even naar jouw verhaal. Want jij hebt geleerd om je dromen te managen. Nu heb je vorig jaar zo'n mooie reis gemaakt. Met je bent Karamba. Wat is de volgende droom die gaat managen? Nou, je moet uh, het leven ook niet overvragen of zo. Niet dat ik nou klaar ben met dromen, maar het is niet zo. Het is ook niet zoiets van met dromen. Als je 23 jaar droomt en een, en een droom komt uit, dan is het niet zo meteen next of zo, hè? Ik geniet van het moment. Het allerbelangrijkste is natuurlijk genieten dat je droom uitkomt. Niet van nou in mijn droom is uit, nog een droom. Dat is natuurlijk eigenlijk de fout die heel veel mensen misschien ook wel maken ofzo. Ook sporters, daar hebben ze eindelijk het bereikt en dan willen ze nog, nog een medaille. En nog en nog. Nou, misschien moet ik gewoon tevreden zijn hiermee. En, en, en gelukkig zijn in het tijdsgevricht waar ik nu in ben. Het gaat goed. Ik ben met allemaal mensen van wie ik houd en zij houden van mij. Het gaat goed. Ik uh, hoef even niet weer een enorm belachelijk onhaalbaar doel te stellen. kom vanzelf alweer. Maar ik geniet nu van uh, hoe het nu is. Dan stel ik hem nog één keer. Uh, want je, heeft, je hebt het zelf vertaald. Met jou heb ik geleerd. Wat moeten wij nou geleerd hebben vanavond... van dit gesprek met Joris Linssen? Dat het uh, goed is om, uh, om eigenwijs te zijn... en uh, van andere mensen te houden. En dat zich dat misschien wel terugbetaalt... als je dan soms meer geluk hebt als je je openstelt voor anderen. Zoiets? Dat is toch mooi. Z Zullen we dan nog een klein stukje van jouw LP draaien? Hebben we hebben nog heel even. Ja, hebben we nog graag ja, in staan. Ik, ik snel, <lacht> Ligt hij er nog op? Contigo Apprendi, hè? Ja, precies. Ja. Waar dat is ik, die? Vond, dat vond ik zo mooi vertaald. Het is niet van jou hebben geleerd, ja, maar, maar nu... met jou hebben geleerd. Dat, dat is, is dan net de essentie. Gedaan. Maar nu heb ik nog wel heel weinig tijd over. Maar goed, welke kant is het? Kant 1, kant 2? Kant 1 kan zijn? Kant 1, eerste nummer? Eerste nummer. Komt die? <laughs> Midden in de, in de in de LP. En la semana de, de Mucho gusto. Bichoso, contigo, lo aprendí. contigo aprendí. a ver la luz. <mys> and <laughs> and